Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de overwinning opgereisd na de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens Erdogan hebben de kiezers hem de verantwoordelijkheid gegeven om het land nog vijf jaar te besturen. Hij zal al twintig jaar aan de macht. Een officiële uitslag is er nog niet. Volgens de kiescommissie is nu ruim drie kwart van de stemmen geteld en staat Erdogan op ruim 53 procent. Op straat wordt door aanhangers van de Turkse president feest gevierd en ook hebben verschillende regeringsleiders hem al gefeliciteerd. Voor ons staatspersbureau Anadolu was de opkomst ruim 85%, vrijwel net zo hoog als twee weken geleden. Ajax-speler Steven Berghuis heeft na de wedstrijd uit bij FC Twente een klap uitgedeeld. Op een filmpje dat rondgaat op sociale media is te zien dat hij buiten het stadion een slaande beweging maakt naar een omstander. Of diegene wordt geraakt is niet te zien, ook is onduidelijk wat eraan vooraf ging... Volgens de Twentse krant Tubantia zou Berghuis hebben gereageerd op iemand die iets racistisch zei tegen zijn teamgenoot Brian Brobby. Ajax verloor met 3-1 van de FC Twente en is als derde geëindigd in de competitie. De Giro d'Italia is gewonnen door Primoz Roglic. Zijn roze trui kwam tijdens de slotrit niet meer in gevaar. Het is voor het eerst dat de wieleronde is gewonnen door een Sloveen. De etappe van vandaag eindigde in Rome en werd gewonnen door Mark Cavendish. De 38-jarige Brit is de oudste ritwinnaar ooit in de ronde van Italië. In Venetië is een groot onderzoek aan de gang naar een groene kleur in het water bij de beroemde Rialto-brug. Vanochtend zagen inwoners en toeristen dat het water knalgroen was. Italiaanse milieuorganisaties ontkenden dat ze actie aan het voeren waren. Volgens de autoriteiten van Venetië is er geen gevaar. De groene kleur is mogelijk een vloeistof om lekkages mee op te sporen. Het weer, ook vanavond nog veel zon. Vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden. Morgen zonnig, maar ook wel bewolking en bij een noordoostenwind wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, hey Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Pissol Radio Show 1544. Mijn naam is Ben of uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuweids Muziekprogramma. Deze week geen uh, nieuwe albums. En waarom niet? Ze zijn er ook wel. Een paar geloof ik even uit mijn hoofd. Maar die schuif ik op nou, volgende week. En het komt... Ik ben even op vakantie. Ja. En uh, dan uh, heb ik minder tijd om aandacht te besteden aan de nieuwe albums. Met name op de websites. En daar gaat het eigenlijk allemaal om. Wel een fijne muziek natuurlijk. Uh, van, uh, we beginnen zo met... Fiona Jo Hawking, samen met Rebecca Daniel. En dan komt het album Freedom van Haiku. Van, uh, even kijken, die hebben we nog meer Rick Sparks met het album Bella. En dan zitten we inmiddels in 2021. En bijvoorbeeld ook het prachtige album van 2002. Dat is, ja, dat is een vader, moeder en dochter... Um, en dat album heet Hummingbird in 2002. Dat is een, uh, ja, toch een beetje wel het, uh, het neusje van de zalm, zullen we maar zeggen. Als het op het gebied van nieuw aidsgebied. gebied. Let's sing for a hard beat. Dat is van Steve Orgard. En daarmee gaan we dit uur afsluiten. Peaceful Radio. Puntinfo. Niet meer voor het laatste nieuws natuurlijk. Want ik ben op vakantie. Maar wel voor hele fijne muziek.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 on Peaceful Radio please visit my website at deepspacedisc.com